Verzekeraar Egon heeft toegezegd dat klanten die van hun reis naar Egypte af willen zien, een beroep kunnen doen op hun annuleringsverzekering, hoewel er nog geen negatief reisadvies is. Zwaar belaste 112 meldkamers in Noord-Holland toen honderden mensen verschillende branden melden. De branden bleken te zijn aangestoken, vaak onder toeziend oog van de brandweer. In verschillende dorpen hadden kinderen houten hutten gebouwd die vanavond in brand werden gestoken. Die timmerdorpen vormen een jaarlijks terugkerende traditie, maar niet iedereen bleek daarvan op de hoogte. De brandweer rukte soms uit omdat niet altijd duidelijk was waar de brand was gezien en omdat niet alle timmerdorpen waren gemeld. Mijn 5000 Vrienden heeft de TV Lab Award gewonnen. Het experimentele tv-programma werd gekozen door de kijkers van Nederland 3 als het beste en het meest vernieuwende programma. In het programma bezoekt BNN-presentator Tim Hofmans zijn Facebook-vrienden. Op Nederland 3 en internet werden er afgelopen week nieuwe programma's getest. Formats die het goed doen bij het publiek krijgen een vervolg. De prijs is voor het eerst uitgereikt.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 Ik ben in gesprek, um, deze hele uitzending van um, Casaluna... met Lotte de Beer, regisseuse. Ja, via het toneel is zij terechtgekomen te in de operawereld. En het bijzondere is dat ze 32 jaar oud is, maar al carrière maakt. En dat is niet zo eenvoudig om die grote operahuizen... en het zijn er maar een paar die echt groot zijn in de hele wereld... en belangrijk zijn, om daar binnen te komen. En dat lukt haar, en dat is bijzonder. Ze heeft nu een La Bohème afgeleverd... Um, die de komende dagen in Amsterdam te zien is op het Grachtenfestival. Is al uitverkocht, maar als u echt wil, dan kan u er nog wel in. En dat is buitengewoon de moeite waard, daar hebben we het over gehad. Ja, ik, ik, u mag natuurlijk vragen stellen en verhalen vertellen. Dat vinden wij altijd leuk. Als ik een onderwerp moet bedenken... dan zou dat toch dat levensgevoel zijn van de huidige generatie, denk ik. En misschien wel de vraag, heeft dat hyperindividualisme dat je daaraan kunt associeren, heeft dat eigenlijk toekomst? En hoe ziet u dat? Nou, als u daar een antwoord op heeft, of een ervaring of een verhaal... dan vinden we dat natuurlijk leuk. U kunt bellen met 0800 1121 of vragen aan Lotte de Beer... over hoe ze dat nou doet. Doorbreken, internationaal. Maar dat kan ik er ook vragen natuurlijk. <laughs> ik lezen uh, een Twitterbericht van Marco Mout, wat ik heel leuk vind. Dat is volgens mij een beeldend kunstenaar... die ooit in zijn eentje de hele wereld over gefietst is. Daar heeft hij twee jaar over gedaan. Drie maanden doodziek in China gelegen. E come vivo, mimi. Um, vivo in poverta mia lieta, antwoordt Rodolfo. En hij zegt, mijn motto. En simpeler kan je het niet zeggen. Dat is leven in armoede. Ja. Als motto. Ja, klopt. Snap je dat? Um, ja, ik, ik heel erg eigenlijk. Um, um, althans, um, ik, ik, ik ben zelf heel erg een, een, een zwerfkat. Um, ik uh, werk over uh, de hele wereld. En ben dus heel weinig thuis. En ik heb... Um, net uh, drie maanden geleden heel extreem besloten... dat ik al mijn bezittingen zou weggeven en uh, uh, weggooien. En ik heb het teruggebracht tot vijf koffers. Ik wil het nog terugbrengen tot drie koffers. En dat is de ballast die ik mee wil nemen in mijn leven. Ik heb geen zin meer in dat bezit... dat ik maar de hele tijd op mijn rug moet nemen. Dus gebelen. wat dat betreft... Aan de andere kant hou ik erg van uh, uh, lekker eten. En, uh, ja, maar dat een, kan dan ook. Nou, uh, nee, ja. het gaat over bezit. Dat is nou, wat het, dan... het ging over armoede hier. Dus ja, dat okay. kan ik niet helemaal... Nou, uh, yeah. Maar, maar wat zitten dan, wat zit er dan ja. in die drie koffers? Schoenen dat... <laughs> en kleren. <laughs> en een laptop. Ja, ik ik, ik heb, heb je niet meer nodig? Meer heb eigenlijk helemaal niet nodig. Nee. En, um, ik, ik woon natuurlijk van, van opera-appartement in opera-appartement. Uh, dan kom je aan en dan uh, is dat eventjes heel erg wennen. Want dat zijn vaak hele zieloze, lege woningen. Met um, alle noodzakelijkheden die, die een mens zo nodig heeft. Een bed en, een, uh, ja. en wat pannen en uh, handdoeken. En daar komt dat koffertje dan in met die, met die, met die kleren en die laptop. Die, die heb ik, daar kan ik niet zonder, moet ik eerlijk zeggen. Um, en na twee dagen uh, is dat helemaal uh, de eigen omgeving weer geworden. Uh, dus dat, dat, dat gaat heel erg goed. Um, hoe doe je dat dan met de mensen... Want als je zo'n zwerfkat bent, dan ben je dus ook altijd ver weg. Ja, ook de mensen waar je van houdt. Ja, klopt. Uh, en dat is, dat is zo fijn aan theater. Dat, uh, ik kom altijd binnen als gast. Als regisseur ben je, ben je, ben je te gast bij een operahuis. En um, daar zijn allemaal helemaal vreemde mensen... die je zes tot acht weken gaat zien. En ik doe er alles aan, bewust en onbewust... om daar een familie van te creëren. Omdat ik zo wil werken omdat ik denk dat theater het nodig heeft dat je direct op een soort van broer-zus manier met elkaar om moet gaan. Bijna omdat uh, je, je moet op een toneel gaan staan en, en situaties met elkaar uitbeelden die gaan over, over, over leven en dood. En dat kan niet als je een soort heel gereserveerdheid met elkaar hebt. Dus, dus je, je ik werk dan komt altijd doen. als je je werk komt doen. Dus, dus ik doe er alles aan om de hiërarchie van operahuizen te verbreken. En om een soort liefde te creëren. Uh, en waarschijnlijk is dat ook de liefde die ik nodig heb... omdat ik zo ver weg ben van huis. Dus het zal, het zal ook wel een deel met mezelf te maken hebben. Maar als dat lukt, um, dan uh, doe ik dat meer dan compenseren alleen. Ah, maar. Ja. Ja. Want dat is met deze jonge groep zangers waar je nu mee in Nederland bent. Dat zijn mensen uit Wenen. Ja. Weliswaar allemaal in, ook van de verschillende... Oh, die komen ook van over de hele wereld. ja. ja. Maar dat is daar bijvoorbeeld mee gelukt, om daar een familie van te, te, te maken. Ja, het was grappig, want ik dacht, nou, dan ga ik eindelijk... met mijn eigen generatiegenoten werken. Dit lijkt me geweldig. Um, en ik kwam aan, en ik, ik, ik heb dan altijd zo'n conceptbespreking. Hè. Ze zitten dan allemaal, en dan laten we de beelden van het decor zien. En ik ga dan vertellen waarom ik dit stuk op deze manier wil doen. ik praat dan meestal zo'n uur, anderhalf. Heel enthousiast! En ik zat te praten tegen mensen die met rollende ogen... Um, achteruit afstandelijk. gehangen. Afstandelijk. Armer arme, uh, over elkaar. Uh, ja, om nog meer afstand te creëren. Uit beelden, precies. Uh, en, um, en ik zei, uh, daarna was het helemaal stil. En ik zei, um, nou, uh, hebben jullie vragen? En uh, toen uh, was het echt van, uh, uh, we think this idea is stupid, but we will do it. Dat was een, een, een, nee, een, dat een, een van de Russen. <laughs> <Ja>. <laughs> en um, toch dacht ik, uh, nou ja, ik, ik, ik, ik laat niet gaan. Nee. En um, na een dag of twee hadden ze inderdaad door van... oh, ze is wel te vertrouwen, ze luistert naar ons. Ik heb ook gezegd van jongens, dat is goed. Jullie mogen tegen mijn idee zijn. Tuurlijk, dat, dat, is wat je nu, dat, dat is wie je bent. Dat is wat je nu zelf vindt. Dat hoef je niet te verstoppen. Maar wat ik niet wil, is discussies daarover onderling op de gang. En niet bij mij in de ruimte. Laten we die discussies nou gewoon hier hebben. En ik heb jullie nodig. Ik wil dit met jullie maken, met jullie ervaringen. En dat is niet heel vaak het geval in de opera, kennelijk. Want dat, daar waren ze heel onwennig over. Er zijn op zangers over het algemeen heel onwennig over. Um, maar toen ze uiteindelijk merkten van... oh, als ik iets zeg, dan doet ze er ook echt iets mee. Um, toen hadden we na twee dagen inderdaad uh, vertrouwen. En langzaam werd dat inderdaad heel snel uh, vriendschap. En dat is echt liefde geworden. Uh. Fantastisch. Verklaart dat ook, Lotte de Beer, jouw succes... Want het is opmerkelijk hè, dat je bent zo jong bent, uh, nog maar vier jaar afgestudeerd. En je breekt echt internationaal door. Deze bohem is dan een, een kleinschalige productie, maar mm. je, doet, je doet ook wel degelijk. En je gaat grote producties maken bij Nederlandse opera, maar ja. ook uh, overal in de wereld. Ja, Theater in en Essen. Um, Wat verklaart dat? Ja. Of is dat nu, dat heb is, je dat, dat nu gezegd? Dat gezicht? is zo... Uh, um, want ik zelf denk oprecht dat het met geluk te maken heeft. dat ik, ik geluk? Eh, um, geluk dat ik... Um, dat ik op de theaterschool... Um, een workshop kreeg... Uh, uh, opera maken. En dat ik daar ineens dacht... Oh, dit doet iets met mij. Dat ik toen de kans kreeg om uh, stage te lopen... bij de Nederlandse opera een heel jaar lang. Daar heel erg veel te leren. Daar een mentor tegenkwam. Ik noemde hem al Peter Konwichenie een van de, de, de grootste operegisseurs van de afgelopen tientallen jaren. Die mij onder zijn hoede nam en zei... ik ga jou opleiden, jij bent nu mijn leerling. Uh, die mij ja, het hele vak heeft geleerd. Maar, ja? maar dat zei hij pas nadat jij... Dat is een anekdote die wel mooi is om te vertellen. Ja, ik heb sorry. hem gelezen. Ja, dat klopt. Ik Vertel ik, um, dat tijdens het repetitieproces. Je was stagiaire. Je ik was stagiaire. Je nog en... niet afgestudeerd. En dat is een stagiaire in die operawereld. Die is zeer echt... hiërarchisch is. <laughs> ja. Dan ben je nul. Ja, dan ben je echt koffiehagen je... en kopiëren en je mond dicht houden. Ja, maar dat, dat is had niemand het. mij echt zo verteld. Nee. En um, op de theaterschool heerst een hele democratische, hele ja. Ja, ja. fijne... Kom tegen mij in opstand. Precies. Dus ik zat uh, aan, die, aan die regietafel met, met vele tientallen mensen uh, die daar ook zaten. En uh, Peter Konvicni was net een dag bezig. Ik had me nog niet echt voorgesteld aan hem. Um, en hij was een scène aan het doen met een zangeres en een zanger. En het ging over haar. En ik dacht, dit klopt niet wat hij doet. Zo zou een vrouw nooit reageren op een man. Um, welke, welke, scene, welke opera? Het was het Daphne van Strauss. Hm. En ik, ik geloof dat zij geïntimideerd moest zijn door, door zijn seksuele energie. En ik dacht, nou, hier raakt ze echt niet geïntimideerd van. En um, hij draait zich op een gegeven moment om naar zijn tafel... naar zijn dramaturg. maar dat had ik niet helemaal door. En die zei, stimtas klopt dat? En ik zei, nein. <lacht> Toen Je het... overtrad daarmee echt een ongeschreven wet. Ja, en dat ik. merkte ik een triliseconde nadat ik het had uitgesproken. Ja. Want het was helemaal stil en iedereen was echt zo helemaal geconcentreerd... op wat doet ze nou toch... Hij had ook zijn adem ingehouden. Het is een ontzettende choleric, uh, cholericus. Dus, dus hij, uh, hij, hij stond op het randje van zal ik ontploffen? Of ga ik er op een andere manier mee om? Dan zei hij, ontwerzen Sie denn? <lacht> Lotte de Beer. En uh, toen zei hij, also, dan mag een es mal. Jeetje. Dus toen werd ik die, die, die vloer opgestuurd. Maar ik wist wel een beetje wat ik, uh, ja, wat ik dacht dat, had, dat er moest gebeuren. Ik had een idee. Dus ik heb dat zo'n beetje piepend uh, verteld aan de zanger en de zangeres. En de zangeres zei meteen, ja, zo het." En, um, en toen speelde hij dat. En toen heeft hij dat erin gelaten. En toen zei hij, nou, kom jij maar eens naast mij zitten uh, de komende paar weken. Ja. En toen, na, na, na een paar uh, weken inderdaad, zei hij van, ik, ik wil je meenemen. En dat ja. heeft ja, maar alles dat is dus, van dus niet, gedaan. Dan zeg je, het is geluk. Ja. Maar het is. En het gore lef hebben om nee te ja. zeggen. Op het moment dat je echt je mond moet houden. En vervolgens iets doen wat blijkt te kloppen. Ja. Je, dat, is dus, dat, dat is dus niet geluk, maar dat is dus talent. Ja, en dat, dat zie je bij jezelf niet. Je denkt dat ik. Dat was pure. Dat was een domme fout die goed is uitgepakt. En, uh, ja. en uh, ja. maar dat was het ja, dus niet. Ja, ja, ja. Maar ja, dat. Ja. Maar goed, dat is, dat is, dat, en, en, en zo vervolg jij je weg op deze manier. En, Kom je er waar je wil komen? Ja, en ik denk ook doordat ik Ruud Wijsman, van de directeur van de Amsterdamse Toneelschool, zei altijd: Talent is ook wie het graagste wil, wie het liefste wil. En ik wil heel graag. En um, hm. ik ben ook een workaholic. En um, dus hele lange dagen en uren maken en projecten genereren en echt um, spelen als kinderen bijna. Echt operahuisje spelen inderdaad en maar projecten maken en denk nou. Uh, uh, het kan niet van 500 euro een opera maken op de toneelschool... maar we gaan het toch doen. Ja. Ik, ik denk dat dat er ook mee te maken heeft. En het zo, zo begeesterend als je nu zit te praten... moet je wel realiseren, mensen die thuis zitten te luisteren... Uh, dat je nu een werkdag van 20 uur achter de rug hebt. Ja, <lacht> ja dat klopt. En net uh, uh, ja, ongeveer anderhalve week al, uh, zo'n beetje. Ja. Ja? Ja. Kijk, dat staat er dan achter. Ja. En uiteindelijk kom je dan terecht bij um, Le pêcheur de Perle. Dat ja. vind ik heel leuk, want dat, dat, dan snapt u het nog niet. Maar als je dit laat horen, dan snapt u het opeens ja. wel natuurlijk. Oh, oh. Parelvissers in mm -hmm. uh, Onvervals Nederlands opera van Bizet. U hoort hier twee grote zangers, Pavarotti en Djaouroff. Um, Lotte de Beer. Mm -hmm. Tot nog toe ging het puik. <laughs> maar, maar hoe redden wij ons hieruit? Ja, precies. Um, dit is aan de ene kant een, uh, iets waar mensen heel erg van houden. Mm -hmm. En aan de andere kant waar mensen een bloedheek aan hebben... als het gaat om het genre van de opera. Yeah. Jij gaat dit regisseren. Yeah. Jij... Als, als artistiek leider van dat nieuwe, kleine, eh, revolutionaire gezelschap Operafond... Nieuw-Nederlands Operafond, wil dat opera een belangrijke rol speelt in de samenleving. Mm -hmm. En je denkt dat dat kan. Ja. Hoe kan je die twee dingen nou met elkaar combineren? Ja, oh, dat is een lastige vraag. En zal ik eerst even vertellen hoe het komt dat ik dit ga regisseren? Ja, creëer maar wat uitstel. <lacht> Goed. Um, dat is namelijk... Um... Het gaat zo als je een jonge regisseur bent. Um, je had het erover hoe breek je door. Nou, ja. dat gaat zo. Um, er is een hele beroemde zangeres, Diana Damrau. Werkelijk wereldberoemd. Ja. Die, die, die zingt in de Scala, die zingt in de Met in New York. Alleen maar in de grote opera. Iedereen wil haar hebben. Die komt bij het theater aan der Wien uh, in Wenen. En die zegt, ik, uh, ik wil komen zingen, maar dan wil ik die rol zingen. Van Laila uit de Parelvissers. En dan zegt de artistiek leider... dat is een heel slecht stuk, de Parovisers. Ja, maar ik wil die zingen. Oké. Okay. Um, dan, gaat hij, dan denkt hij, daar moet ik een. Hij wil er hebben, dus. Hij wil er hebben, dus dan denkt hij, nou, dan gaan we de parelvissers doen. Hij weet dat, dat ja. uh, hij is wel een interessant operahuis. Hij denkt, ik moet, daar, ik moet daar een interessante regisseur voor vinden. Hij vraagt vier gerenommeerde, hele beroemde regieteams. En ze zeggen allemaal, ja, dag, de Parelvissers, ben je helemaal gek geworden. De laatste die die vraagt is uh, Peter Komitschny, mijn mentor. Die zegt ook nee. En dan begint hij te denken, dan denkt hij, weet je, ik heb, ik heb een noodoplossing nodig. Ik, ik vraag een jonge regisseur. En als jonge regisseur zeg je daar geen nee tegen. Want je bent veel te... Je wil opera maken. En, uh, en dat kan onder omstandigheden. Je, dat, dat, ja, maar dit wil je niet maken. Um, nee. Dus dan ga je een heel, uh, en het leuke was dat hij dat ook tegen mij zegt. Ik wil het je niet aandoen, dit stuk. Maar ga er thuis over nadenken. En als je nou een ingang weet te vinden... die jij interessant kunt vinden... Mm. en je kunt me daarvan overtuigen, dan gaan we hem doen. Dus, dus ik ging naar huis. Ik dacht, oké, okay, ik hoop dat ik dit interessant ga vinden. Maar ik vond het... Eerst kom je dan uit dat je alleen maar denkt... Wat? een slecht stuk. Althans, de muziek heeft wel wat. Hoor. Bizet is dan ook de schrijver Bizet, van Carmen, toevallig. Precies. Bizet is absoluut gewoon een heel goed componist. Ja. Dit, hij heeft de omstandigheden in dit stuk niet meegehad. Mee de librettisten hebben, het librettistun ook... net zoals bij slechte televisieseries. Zeg maar, was er een team van schrijvers... die achteraf hebben gezegd... hadden wij geweten dat de muziek zo goed werd... dan hadden we beter ons best gedaan op het libretto. <lacht> libretto hangt van toevalligheden aan ja. elkaar vast. En eerst begin je alleen maar te denken... Nou, wat, wat, wat doet dat koor de hele tijd op het toneel? Wat, wat, wat moet dat daar? Waar gaat dit verhaal over? Wat een toevalligheden. Eerst heb je een, een, een, een, een man die, die, die tegen zijn volk zegt... We, we moeten eigenlijk een leider kiezen. Dan direct een minuut later wordt hij tot leider gekozen. Een minuut later zegt hij... Hé, hey, wat zie ik daar in de bosjes? En dan zegt hij... Oh, dat is mijn oude, lang verloren vriend Nadir. Hé, hey Nadir, weet jij nog dat wij allebei verliefd waren op die ene vrouw? Kijk nou, daar komt een kano aan met een gesluierde vrouw. Wie zou dat nou zijn? <lacht> um, dus eerst zit je Goed, alleen met de vrouw, handen in de haar. je haar... En lijkt wel wat moet ik hiermee? <lacht> precies. Nou, precies wat je nu zegt... Um, uh, dacht ik ook, dit lijkt een soort... Uh, hele slecht geknipte reality-tv-show ja, ja, ja, ja. waarbij de, de, de, de, de, de, de kandidaten misschien nog niet helemaal weten wat er met, met ze aan de hand is, maar die zijn gewoon bij elkaar geplaatst op een tropisch eiland ja. uh, om, om, om een. En toen dacht ik. Oh, en wat doet dat koor nou de hele tijd op, op, op, het, op het toneel? Die begint met een democratische act, uh, daad, namelijk uh, het, het kiezen van een leider. En die eindigen met het doodstemmen en, en zelfs vermoorden um, uh, van die hoofdpersonages. Het, het gaat dus over een democratie en het gaat over. Uh, en, en het, het is een soort TV-achtig verhaal: een sporende democratie. Precies, dus het gaat ja, over wordt het een opeen, ontsporende democratie... Wordt het die actueel. een mediocratie is geworden. En toen dacht ik, maar dat verhaal wil ik dus vertellen. En dat kan ik heel goed met deze opera vertellen. dus Het is een soort wereld... je ziet een, een, een, een, een fantastisch, romantisch, kitscherig strand... met een camerateam erover. Met uh, uh, kandidaten die inderdaad... een soort reality-showprogramma meedoen. En um, dan hebben we een enorm grote wereldbol... Um, waar, waar uh, dat hele koor in zit... met allemaal, soort, allemaal huiskamertjes... die uh, tv zitten te kijken. Dus je, je kijkt hun, hun wereld in. En zij mogen actief meestemmen uh, mee over wat er gebeurt. En zij mogen aan het eind ook mensen doodstemmen. En dan heb je dus ineens een verhaal gevonden... dat je heel graag wil vertellen. En een medium dat mensen graag willen zien. Want dit gaat uitverkocht raken. Diana Damrau, uh, die dit stuk vertelt. Daar, daar is publiek voor. En ik heb dat publiek iets te vertellen... en dan moet ik dat daar een, een, mm. een manier voor vinden om dat verhaal te vertellen... dat ik denk dat ze het ook op die manier willen horen. Heb je al met mevrouw Damrau gesproken hierover? Um, nee, maar zij heeft het. Uh, zij heeft met de intendant gesproken. intendant is... Het is, is, is de baas van het theater eigenlijk. Ja, dat is, de, is een, een vaktermeut uit ja, de operawereld. Nee, dat, dat, ja. dat is... Uh, uh, zij heeft er. met de intendant gesproken en uh, zij vond het een heel mooi idee. En zij is nu um, enorm voor mij... Uh, uh, aan het proberen om die voorstelling overal in de meest Echt spectaculaire opera al. huizen weg te zetten. Ja, <laughs> ja maar Ze met... wil die rollen. Ja, ze wil die rol zingen, maar Ze wil het ook geloof ik. Ze vindt het leuk, uh, want ze is kennelijk een hele leuke ja. vrouw die open staat voor dingen en, en denkt dit, dit lijkt mij leuk om te spelen. Dus ze is aan het praten met de met in New York, met Barcelona, met uh, uh, noem maar op, kies maar uit. Dat is natuurlijk heel als, erg leuk voor mij. Als dit je ja. lukt, ja, dan ben je binnen. Hè? Um, ik weet dan, niet dan ben je, of dat dan zo... is jouw toekomst. Uh, Af. Ja, ja, dat is dat is nee, dat is. Re, realiseer je dat of niet? het um, de Mart Smeets vraag. Ik daar, ik, ik, ik, ik, ik uh, denk dan eerder als dit mislukt, dan is het definitief voorbij. Dat is dat is makkelijker dat is de, te bereiken. Dat is de vraag. Ja. Nee, maar. Want, want hoe weet je dan? Kijk je, dat is dan net als we met Bohem gedaan hebben waar we het over gehad hebben. Mm -hmm. Ga je zo'n opera die die nou ja nogmaals voor het aantal liefhebbers is dat nou, het smullen geblazen. Uh, bekend, ja. als een taartje is dat. Dat radicaal pak je dat aan. Mm -hmm. Hoe weet je of dat goed is? Dat we, dat, meestal, meestal voel je het in een... Want, want, want radicaal aanpakken, ja. dat gebeurt eigenlijk al tientallen jaren. En ik ben het er heel vaak niet mee eens hoe nee. het gedaan. Omdat een, een, een, een regisseur bedenkt een intellectueel concept aan zijn schrijftafel... gaat dan volledig voorbij aan... Um, Zeg maar het stuk zelf. Want het stuk zelf is heel frivolder. Daar moet je iets mee. Je moet iets met die frivoliteit. Maar ook met de publieksverwachting... van die mensen die allemaal dat hele dure kaartje kopen. Ja. Die willen namelijk gewoon... een strand zien. Die willen Diana Damro... in een mooie jurk ja. zien. En ik vind het... ergens mijn verantwoordelijkheid... om ze te geven wat ze willen. En ze als het soort van paard van trooien... Uh, toch dat te geven... wat ik ze wil geven. En ik denk op het moment dat je voelt in een repetitielokaal... van... Ik hoef helemaal niet te duwen en te trekken en moeilijk te doen en hmm. intellectuele uh, ja, gesprekken ja. te voeren. Maar ja, we hebben lol met z'n allen. Het gaat het Ja, het moet gewoon. Moment, natuurlijk. Ik denk, gaan. ik denk ook altijd als mensen het horen, aanhoren. In, in, misschien wel zo zitten hè, in eerste instantie met de armen over elkaar en afstandelijk en koud. Maar op het moment dat mensen enthousiast reageren. als jij vertelt, mm -hmm. dan denk ik. oh ja, dan, dan, dan, dan weet je of het goed is. Maar dat is misschien een. Uh, Meestal hebben mensen nog, uh, als je het met woorden doet... Um, dat ze denken, ja, dat is me al vaker beloofd. En toen stond ik ook uiteindelijk uh, masturberend uh, in, in een Traviata-opera. Um, want dat, dat gebeurt ook heel veel. Het regietheater choqueert vaak om te shockeren. Ik vind het niet altijd slim of met het stuk te maken hebben. Um, maar vaak als je het doet en je merkt... oh ja, maar wat ik nu zing en wat ik nu doe... Uh, dat, dat, dat past bij elkaar, dat, dat, dat klopt... en ja. mijn eigen creativiteit begint te stromen... dan, dan, dan voel je me dan, dan is het waar dat is het idee goed. En dat, ja. dat is, ja, dan dan gaan mensen mee. Fascinerend hoe je dus met die parelvissers van Bizet... iets gaat kunnen zeggen. Want wanneer is dan een première Want je bent al heel ver met de ontwikkeling van dit concept, denk ik. Ja, dat, dat klopt. Ik heb, ik heb dat geloof ik twee jaar geleden... Of of anderhalf jaar geleden heb ik die opdracht gekregen, nee, twee jaar geleden al. En ik ga dat pas november 2014, is pas de première. Jaar. Dus zoveel tijd gaat er ja, eigenlijk overheen aan het, het ontwikkelen van het concept. Moet gebouwd worden, ja. Is er dan wel veel geld voor om dat strand ja, te maken? Is heel erg veel geld voor. Dat was leuk. Dat was, nou ja, zo. Ik heb dat. Het gaat radicaal ja, tegen wat leuk. ik net heb gezegd. Maar wij kwamen aan met grootse plannen. En uh, je weet dat dan altijd. Dat er heel zuur wordt gekeken. En dat ze dan zeggen: Dat gaat überhaupt niet. Was heb je dan daar gedacht? En uh, dat je dan meer dan de helft moet wegknippen. En weer opnieuw moet gaan denken. En nu. Brachten we weer dat plan zo en toen zeiden ze, ja dat is mooi, maar heb je dan niet ook dat nodig en wil je dan niet ook nog dat en moeten we dat, nee, dan moeten we niet zo goed. Nou, nou dan gaan ze dat... willen epateren ook. Ja, nou, lekker land. Dus ik ben heel benieuwd of dat nu mijn enorme creativiteit gaat weghalen. En me, uh... Ja, dat is een interessante vraag. Ja. Na alles wat je verteld hebt over ja, hoe je hè, van, van je, je, je zwakte je kracht maakt ja. hè, in het eerste uur en, en hoe, hoe het geweldige kans is als het genre in het nauw gedreven ja. wordt. Uh, en dus creativiteit moet vinden ja. om oplossingen te vinden... en hoe, de, hoe dat genre het nodig kan hebben. Dan wordt het interessant of jij dat nog vast kan houden. Maar misschien, want dat stuk is natuurlijk al mijn zwakte... en misschien kan ik wel de kracht die ik gevonden heb... gewoon uh, lekker meenemen... Ja. en ook met Diana Dambrouw proberen een familie te worden... Ja. in plaats van uh, ja. ja een soort, soort de, de, de diva op een uh, ja. topje van een berg te zitten Dan nog één ding. Mm. Jij, wil, jij gaat dus iets willen zeggen over mediocratie, zei ja. je... En het functioneren van onze democratie. Ja. Want daar heb je twijfels over. Ja, ik denk dat, dat bijna iedereen dat op dit moment nou, wel heeft. Maar leg dan niet. eens even uit waar jij aan twijfelt. Um, aan het, we stemmen heel extreem. Overal. Het, het, het, het, het zwengt van heel erg naar rechts, naar heel erg naar links. En het, het, het, het, het lijkt geen. Um, het, het, is een, het is een stem van vandaag. En morgen denken we weer iets anders. dan moment een stem. Er... Precies. Dus dat, en dat wat je eerder dat al zei. de jonge generaties zie dat, dat je terug zie je in het ook, politieke bedrijf. Ja, precies. En, uh, en dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe we onze informatie krijgen. Onze informatie gaat, um, uh, gaat over wat, wat er lekker, lekker geil is in de media. Dus, dus iemand met een radicaal verhaal. Um, die, die krijgt heel veel camera-aandacht. Iemand die zegt, nou, god, ja, er zijn heel veel grijs tinten. Dat is niet zo interessant. Dus dat krijg je veel minder te horen. Um, en dus, oh, kijk, je, je, je, het volk is aan de macht. Maar als je aan de macht he, bent, dan heb je ook um, uh, uh, de verantwoordelijkheid om daar op een verantwoordelijke manier mee om te gaan. Om je te informeren. En die informatie is er gewoon niet. Ik weet niet of dat er. Ik heb het idee dat er vroeger meer was. Ja. ja. En dat er op, op grond van wel meer wel overwogen uh, keuzes, beslissingen werden genomen. Ja. Ja. Daar ga jij dus straks in die opera iets over vertellen. Ja, dat hoop ik, ja. Want, um, voordat wij zo meteen... Misschien is het wel goed om hierna even iets van Tristan Unti Zolle te laten mm -hmm. horen. Dat komt eraan van Wagner, dat ga je ook doen. Um, mm -hmm. Maar daar ben je nog niet zo ver mee. Nee. Want in jou, Het is een soort mission statement, hè? In de, in de brochure die je bij het grachtenfestival erbij krijgt... als je naar La Boheme gaat, mm -hmm. dan, dan krijg je een... Uh, een, soort, nou ja, een paar ja, ja. pagina's met informatie over de cast. Uh, maar ook een soort mission statement van jouw nieuwe gezelschap. En uh, daar doe je een paar, vind ik, ferme, maar ook hele interessante... mooie uitspraken. Zoals het feit dat jij denkt dat kunst, opera... maar in bredere zin alle kunst... de functie in deze samenleving kan overnemen... van wat religie altijd geweest is en wat ritueel mm -hmm. is. Ja. Hoe zie jij dat dan precies? Nog, dat... Kijk, als je, als, je met, uh, uh, als je dagelijks of wekelijks in ieder geval met religie bezig bent... Dan, dan ben je aan het nadenken over de grote thema's van het leven. Over ja. goed en kwaad. Over uh, de sleutelmomenten in het leven. Over um, wat zingeving. Uh, je hebt een moment van reflectie. Een moment van... Um, uh, uh, ja, over pijnzing. Aan de andere kant heb je ook... een een gedeelde ervaring met je medemens. Um, van iets een soort goddelijke energie, denk ik dan. Ik, ik ben niet, niet, niet kerkelijk zelf, maar iets dat je gezamenlijk meemaakt en dat dat, dat dat over je heen stroomt. En ik heb het idee dat we dat soort ervaringen enorm missen. In onze tijd waarin wij. Kijk, toen ik vroeg um, aan mijn vader van, uh, of aan mijn moeder, ik weet niet aan wie ik het vroeg van, um, he, bestaat er een god? Ze zeiden dus ze alleen maar, nou, wij weten dat niet. Uh, we denken misschien van niet, maar jij mag dat zelf bedenken. Uh, er was geen waarheid. Alle waarheden waren net zo belangrijk. En dat, is, dat, is, dat, dat, dat geeft je een enorme um, verantwoordelijkheid. En een hele uh, moeilijke uh, taak. Er is dus, dus, dus, um, je wordt op jezelf er, teruggeworpen ja, in de fundamentele... Dus, uh, het is heel individualistisch. En je kunt dat ook niet delen met iemand anders. Want iemand anders zijn waarheid is net zozeer ja. waar. Um, en ik denk dat kunst... In zoverre, uh, als, je, als je met z'n allen een opera meemaakt... dan maak je met z'n allen zo'n dood van Mimi mee. Je zit met z'n allen te huilen, het is een gedeelde ervaring. En aan de andere kant um, geeft het je te denken over... over inderdaad, hoe gaan wij om met de dood op dit moment? En hoe gaan we om met de liefde? En ja. uh, klopt dat? Er worden vragen gesteld, er worden geen antwoorden gegeven... wat ik ook heel goed vind... Um, en ik denk, als we, als we met kunst die rol weer kunnen spelen... als we weer relevant kunnen zijn... want op dit moment zijn we echt helemaal uh, aan, aan de zijkant van de, van de maatschappij... hebben we onszelf ook gezet. Um, misschien nemen we dan dat, die grote verhalen van, van, van, van, van, van die extreme hè, populistische verhalen... bijvoorbeeld, misschien nemen we die een beetje momentum af. En dat zou niet slecht zijn. Ja. Dat kan ook met het, het, een van de grote liefdesverhalen... uit de geschiedenis van de beschaving, zou je kunnen zeggen. Tristan om die zolder. Het is het voorspel. Dit is pas het begin van dat uh, liefdesdrama van Tristan en Isolde. Volgens mij is het Herbert Karjan hier, die Philharmonia Orchestra dirigeert. Maar daar wil ik van af zijn. Dit ga jij, Lotte de Beer, ook binnenkort regisseren? Ja, al heel binnenkort. al In juni volgend seizoen begin ik daarmee. Dus, dus komende juni, zeg maar. Um, en dan in... komt het uh, uh, uh, in Regenspork. Uh, dat ligt uh, in, in uh, Zuid-Duitsland. Niet zover van Bayreuth. Precies, nee, dat, dat, dat wordt ook al gefluisterd. Dan komt Bayreuth kijken, uh, uh, Bij, Het mekka van de Wagner uh, ja, en, uh, opera. Ik heb nog geen enkel idee hoe ik het ga doen. <laughs> zover als je met parelvissers bent? Maar ja, dat dat, dat, was dat ook komt een... was in 2014. Uh, dat, dat heeft te maken met planningen van operahuizen. Uh, ook een beetje met... Uh, ja, waar je toevallig ineens een idee voor krijgt. Uh, ik, ik, ik werk niet heel gestructureerd. Ik werk aan dingen, dan laat ik het liggen en dan uh, zoek ik weer iets anders. En op het moment dat ik niet aan het werk ben, maar de afwasmachine aan het inruimen, dan ineens uh, komt er een idee. En dat is vaak voor, voor, voor het stuk dat pas het laatst af hoeft te zijn. Hmm. En, uh, dus... Maar ben je dan niet in paniek? Ja, als je heel, dit, als je dit heel hoort. erg, heel erg. Maar ik denk dat dat ook mijn motor is. Uh, ik heb een soort paniek nodig. Uh, want uit die paniek komen heel veel probleemstellingen... waarom ik het niet kan, waarom ik het echt met dit stuk niet kan. En vaak komt uit zo'n probleemstelling dan ineens uh, ja, een idee. je moet klem gezet worden? Voor ik moet, ja, ik moet echt klem zitten. Zoals bij de parelwissers, dat ik echt zo... Nou, dit, dit stuk kan ik hmm. niet, dit stuk kan ik gewoon niet. Dat is mooi, dat dat, dat, dat, dat juist... De, de, de twijfel en de, de onmacht... dat dat juist vaak nieuwe ideeën ja. en creativiteit oplevert. Nou, is het, dat, ja, hier hoor, we hadden het bij Mimi over die aria van Mimi. Dat vond ik dat jij dat zo mooi uitlegde. Dat, dat is dan, ze wordt verliefd, maar ze, er zit een besef van sterfelijkheid in haar. Dat ze is ziek en misschien heeft ze niet zo lang te leven. Dat weet ze niet echt nog, maar misschien toch al wel. Hm. Hier, we weten dat Tristan und Isolde, ook al weet je het niet... maar dan nog rinkelt dat begrip ergens mee... een van de grote liefdesdrama's hm. is die we kennen. Maar als je het hoort, deze eerste noten van Wagner dan zit daar hetzelfde in. Ja, het is namelijk is een spellend, schaduw, ja, toch? Ja, ja, dat is waarschijnlijk ook wat we er zo mooi aan vinden. Ja. Omdat, omdat we het herkennen. Want alle liefde loopt af. Ja, want alles in het leven is ontzettend wankel. En juist die, die, die wankelheid... Uh, geeft waarschijnlijk de, de mooie momenten zijn glans. Nou, ja, dan ja. heb je wel een ingang, denk ik al. Maar goed, dat is... Uh, <lacht> maar ja... Ja, het, moet nog, het lijkt me moet dat verschrikkelijk. Dat je, volgend jaar moet ja, je dan... Shh, niet zeggen. Ik wil dat heel graag weten. Je moet doen. opschieten, je moet naar huis. Ja. Het is 12, 22 <laughs> minuten voor twee. Maar ja. Um, intussen heeft... Ja, ik had voorgelegd aan... Want, want veel van wat je net vertelde ook... Hè, dat, dat, dat, eigenlijk hebben we het steeds in dit gesprek over... wat je een soort kenmerk van deze tijd kunt noemen. hyperindividualisme. Ja. En ik ff, nodig luisteraars uit om daarover opmerkingen te maken... of verhalen te vertellen... Of, uh, waarom ze denken dat opera daar inderdaad een antwoord op is. In dit geval heb ik contact met Ben. Goedemiddag Ben. Goeienacht. Ben jij een opera-liefhebber? Nou, nee, eigenlijk niet zo. Maar ik voel wel een verbondenheid met uh, Lotte. Hm. Want? Waar zit hem dat dan in? Uh, ik ben een country-liefhebber. <laughs> Oké. Okay. En, en, en... Jij, jij ziet raakvlakken tussen de country en de opera? Ik zie dat echt, ik voel dat echt, ook zoals hij erover praat. V en, en, kan, je, kan je dat uh, toelichten of een beetje uitleggen? Zijn er dan nummers waar je dat mee hebt of waar je aan moet denken? Ja, la laat ik één voorbeeld nemen. Heb, uh, je hebt de, de nummer The Long Black Veil. Vale. Mm -hmm. Ik weet niet of, je, of jullie dat kennen. Nee ik, ook niet. Het, nee, ik ken het niet. We gaan ja. het even opzoeken, misschien hebben we het wel in huis. Johnny Cash. Johnny Cash, oké. Okay. Oh. Mm -hmm. Ja. Maar dat, dat gaat er dus over dat hij heeft een moord gepleegd... En zijn enige alibi was dat hij met zijn beste vriendin, zijn vrouw, samen was. Hm. Ja. En dat wil hij dan voor de rechter, wil hij dat niet toegeven... om zijn beste vriendin en die vrouw te beschermen. Hm. Dan eindigt hij, uh, nou ja, de, de Texas Law, hij eindigt dus op het kerkhof... Hm. En op het einde loopt zij dus met een longblack veel op het kerkhof. En de enigen die het weten, dat, dat, dat zijn hun beiden. Ja. En, en, en dat gevoel heb ik gewoon... Dat, dat, dat, ja, dat is opera. Het klinkt wel als een... Uh, het, het, het zou zo'n beschrijving van een libretto kunnen zijn, inderdaad. Ja, en, en, en, en, en daar, zijn, daar kan ik nu geen voorbeelden zo even uit... Maar ja, Henk Williams, die heeft dat... Heel veel van, maar om daar nu voorbeeld van te noemen is het moeilijk. Ja. Maar dat, ja, dat, dat past gewoon één op één. Maar wat vind, je, wat vind jij daar dan opera aan, Wen? Nou, het, het verhaal. De uitvoering is compleet anders. Ja. Maar het verhaal, dat, dat, dat, dat is allebei hetzelfde. Misschien heeft dat wel te maken met het feit dat, um, ik, heb, ik denk altijd, we, we, uh, je, hebt, je hebt te maken met een, een zingende mens. In, in de opera en, en natuurlijk in deze muziek ook. Dat ik, dat ik denk, um, wanneer begin je te zingen als mens... dat is waarschijnlijk op het moment dat de emoties zo overstromen... dat je het met woorden niet meer kunt zeggen. En dat je dus op een andere manier uh, uiting moet geven aan je gevoelens. Ja, ja dat, dat is al zo. Maar dit soort onderwerpen die vind je normaal niet in de popmuziek terug. Ja, nee, ja dus dat is waar. Dus dat is waar. Wel in de country en in de opera, daar komt, daar komt het allebei terug. Gewoon. We hebben het liedje, uh, kunnen we laten horen... niet in de versie van Johnny Cash, maar hier is de band. Oh, die zijn ook heel goed. Dit, Dames en heren, de long Black Veil vale duurde 2 minuten 50. Een gemiddelde opera duurt 2 uur en 50 minuten. Ja, dat is een korte opera. Ja. Dus dat is het voordeel van de country. Ja, <laughs> ben je Snot dan niet voorbij. Lotte de Beer wel eens jaloers op dit soort makers ja. die het kunnen vertellen, het hele verhaal het kunnen vertellen? Want er wordt ook iets over, over rechtvaardigheid ja. of, of tragiek. Die wezenlijke thema's die je in opera wil aansnijden. Ben je dan niet jaloers op dit soort mensen die het in drie minuten kunnen vertellen? Ja, in, meestal in de laatste week, waarin alle genres bij elkaar moeten komen... en je echt alleen nog maar bezig bent om uh, heel technisch dingen bij elkaar te krijgen. Ja. Het licht, en, dat ik denk, oh, kan dit niet veel simpeler? Wat een ingewikkeld genre. Ja. Maar als alles bij elkaar komt, als dat spel en die vormgeving... en, dat, en die zang en dat orkest, dan, dan kan je... Het is totaal theater. Het is, het, is, het is de grootste vorm van kunst voor mij. Ja. ja. Ik weet niet of Ben er nog is. Die zal... Ben er nog? Nee, Ben is weg. Nee, die, vond het, die was natuurlijk blij met, uh, met dit uh, verhaal. Overigens is het natuurlijk wel interessant. Zo'n zo zo Veel popmuziek. Maar zeker hier. En uh, als je nog een stapje verder zet. De blues. Dat zijn muziekvormen die komen voort. Die, zijn, die liggen zo dicht bij cultuur van het volk. Van een mm. groep mensen. Van een samenleving. Opera heeft zich als genre bijna helemaal losgezongen. Van die samenleving. En, en heeft vaak genoeg gezegd. Dat, dat, dat wil je eigenlijk niet. Ja. Het moet. Dus daarmee stuiten wij op. Zo'n zo voorbeeld van de country muziek. Ja. Ook op dat probleem toch weer. Van Is het terug te brengen tot iets wat een vitale rol speelt in de samenleving? Nou, ik, ik sprak um, gisteren... Uh, uh een lid van het publiek, die ja. naar mij toekwam... die zei, ik heb net in de krant gelezen... volgens mij was het een quote van Nicolas Mansfield... dat opera de meest relevante kunstvorm is. Ja, directeur van het, uh, van, van het operahuis in Enschede. Van, van de reisoperair, reisopera. ja, precies. Die heeft een quote gemaakt in de, in de krant. Opera is de meest relevante kunstvorm. En hij zei, nou, dat, dat, dat, dat, dat betwijfelde ik erg. Maar nadat ik jouw opera heb gezien, La Bohème... Uh, denk ik dat hij gelijk had. Dus... Ja, misschien het kan, kan dat. ik ik het jouw ik denk dat het heilige kan. overtuiging. Ja, ik ben mijn heilige overtuiging. Het is mijn heilige overtuiging ja. dat het kan. En, um, maar het is een lastig genre. Het, het, het is muziek en theater. En um, muziek, niet voor niets, heet het een conservatorium... waarop mensen studeren. Dat, dat conserveren, bewaren. Um, dat heeft te maken met het feit dat, dat um, muziek communiceert heel direct. Dat, dat, dat, dat is een soort abstracte taal... En die kun je inderdaad conserveren vanuit, vanuit de tijd dat het geschreven was. En een eeuw later communiceert het op de exact dezelfde manier. Theater niet. Theater is nu. En morgen is het al verouderd. En die twee genres gaan samen één verhaal vertellen. Ja. En op dit moment vind ik dat die conserverende rol uh, van die muziek... dat die te veel uh, domineert in het, in, het, in het maakproces. En ik vind dat we het op een respectvolle manier met die muziek natuurlijk moeten omgaan. Maar ik vind ook dat... dat dat die theatrale vernieuwing, dat in het moment zijn... dat dat, dat, dat ook een rol moet spelen in het creatieproces. Ja. Zoals dat in het theater natuurlijk te doen gebruikelijk is. Daar wordt bijna altijd standaard, niet alleen, maar op een hele vruchtbare manier... de laatste halve eeuw misschien wel... Mm -hmm. een actuele invulling gegeven ja. aan drama's van alle eeuwen. Ja, precies. Ja. En, maar bij Shakespeare was dat eigenlijk ook al zo. Die speelde ook in hedendaagse kostuums... Ja. Uh, welke verhalen die je ook vertelde. Pro het probleem van opera is dat je er muziek bij hebt. Uh, nee, nee, dat is het grote, grote voordeel... Dan waarom ik het wil doen. Want als je namelijk die... die geweldige kracht van de muziek... die zo direct communiceert en die met de ziel communiceert... Ja. als je die weet te linken aan de ideeën... die theater heeft, dan, dan ja. heb je... En dan, het is het, dan is het het genre van de 21 ste eeuw. Ja. Nico, nacht. Ja, goedenacht. Goedemorgen. Operaliefhebber? Uh, nou, niet zo. Oh. Maar het, het verbaasde me, ik zette halverwege in de avond radio aan. En toen hoorde ik uw gast uh, eigenlijk uh, vertellen dat... Uh, ja, ze had over duetten te parelvisjes, maar ja, dat is een opera. En er uh, werd een beetje delegerend over gedaan in uh, het regisseursvak. Ja. Uh, en toen dacht ik, ik er wel iets bij mij toch uh, te branden. Want uh, ik ben een klassiek uh, muziekliefhebber. Ik speel zelf piano. En van jongs af aan, als ik naar de radio luisterde... dan vond ik dit mooi, het ene stuk mooi, het andere niet. En ik, ik had gelijk mijn voorkeuren. En zo heb ik mijn hele muziekgeschiedenis uh, ja, eigenlijk uh, is zo is volgelopen... van dingen die ik prachtig vind, die me aangrijpen... En nou hoorde ik u ook net vertellen van muziek en opera. Je hebt het verhaal en je hebt die muziek. Maar de componist die heeft toch de muziek gemaakt met een diep gevoel. Zowel ik vergelijk het als je door de natuur loopt. En je krijgt ineens een mooi gevoel. Je vindt het ontzettend mooie omgeving. Uh, dat inspireert je. En zo heeft de componist ja. ook de muziek gemaakt. Heeft hij dat nou gemaakt omdat hij het verhaal wilde maken, de opera? Of heeft hij... Hij heeft toch in de eerste plaats de muziek gemaakt. Ja. En daarna is het verhaal misschien gekomen. Je, bedoel je dat... het verhaal en de muziek echt onderscheiden. Uh, nou, ik, ik, ik, ik, ik denk dat als, als, als zo'n componist alleen maar uh, het muzikale gevoel wilde beschrijven... dat hij een ander genre had gekozen, namelijk een, een symfonie of een, of een kwartet of een, uh, wat dan ook. Ik denk dat... dat um, heel veel componisten juist opera hebben gekozen... omdat het uh, uh, muziek en theater samen is. Omdat hij op een andere manier een verhaal kon vertellen. En het begon eigenlijk altijd met het libretto. Want het is opvallend, Nico, dat eigenlijk elke componist... wil uiteindelijk een keer een opera schrijven. Ook vandaag de dag nog. Ze willen allemaal... en sommigen doen dat natuurlijk met, met uh, niet één keer, maar vele keren. Maar dat is dan toch ook opvallend? Ja, het, ik, ik heb het nooit zo begrepen. Wat is een gebrek aan, uh, <lacht> aan op, opvoeding misschien, nee. of aan interesse. Nee. Ik had meer naar opera moeten gaan, maar ja. ik ben een ontzettende klassieke muziekliefhebber. Ja. Ik kan eindeloos genieten van Rogmanino van, uh, of, of uh, Mozart of een Bach. En dan is mijn fantasie, die, als ik die muziek hoor, dan gaat mijn fantasie gewoon op de lopen met het dus, met geluid, met de tonen. Dus bij jou is het juist er zo... Dat, bij, ik kan, dan, het dan, kan het dan, zeggen, ja, dan, ja dus... dan, bij jou is het het verhaal dat hindert. Wat ja. zei Bij jou is het het verhaal dat hindert. Dat hindert, ja. Maar, maar, maar ik, ik geef je in zoverre gelijk... dat als ik een opera doe... dan neem ik de muziek serieuzer dan de tekst. Um, want die muziek... omdat die zo direct de ziel aanspreekt... Um, die, kun je, die kun je niet negeren. Dus soms vertellen de tekst en de muziek... in mijn idee een contrasterend verhaal. En ja. ik, ik regisseer dan eigenlijk altijd de muziek. Omdat ik denk dat die gelijk heeft. Ja, want als je wilt, ik kan het vergelijken met het film. Hè? Met film, uh, een hele goede film. En dan als je soms naar bepaalde films gaat, dan zeg je, wat een mooie muziek mm -hmm. zit erbij. Ja. En die muziek is dan gecomponeerd. Ja, ik weet het ook niet hoe precies het gaat. Ik heb het idee dat de muziek... Naar aanleiding van de beelden worden gecomponeerd. Zo gaat het, ja. En bij opera is het eigenlijk ja. andersom. Daar heb je eerst de muziek, nou, en de tekst en de muziek. Ja. En daarna worden de beelden eigenlijk bij de muziek gecomponeerd. Maar het geeft hetzelfde gevoel soms. Ja. Ja. Maar uh, ik wens je heel veel succes. Dank ja, je wel. Dankjewel. Leuk ik, uh, om je met even te spreken, Nico. Ik, uh, ik vond een heel duidelijk verhaal en uh, ja. bedankt jullie wel. Dank nou, je. geweldig. Dank je wel. Okay. Um, jij ook veel succes natuurlijk. En uh, we hebben het gehad over... Laten we de, de, de Così van toeten even overslaan. Dat is ook nog een opera waar je alweer een plan voor hebt. Maar mm -hmm. we hebben het nog niet al gehad over wat je nou zou willen doen. <laughs> wat zou je nou willen doen? Uh, ja, er, is, er is één stuk die ik, echt, die ik net in Berlijn heb gezien. Dat is uh, De Liefde voor de drie sinaasappels van Prokofjev. Uh, en dat is, dat is zo'n heerlijk uh, gek uh, stuk over... Um ja, over, over onder andere over een, een, een, een prins die um, drie sinaasappels gaat zoeken, waar uiteindelijk uh, drie prinsessen in blijken uh, te zitten. En uh, dan is jouw verbeelding gaan. alweer uh, aan de haal. Uh, uh, ja, gingen. zo klinkt het: een fragment naar de suite. Ah. Een fragment uit de suite van Prokofjev, de liefde voor drie sinaasappels. Kijk, zo'n componist heeft natuurlijk ook het liefst alleen zijn muziek zonder verhaal. Maar ja, hoe doe je dat dan, hè? Um, dit is een opera, want dat is het wel degelijk, die Lotte de Beer nog wel een keer wil regisseren. Um, grappig, hè? Jij, jij bent geboren als een soort prinses in een sprookje... Mm. En toen kwam de realiteit. Mm -hmm. En nu maak je theater ja, en dan wil je sprookjes. weer sprookjes maken. Ja, ja maar sprookjes met rafelrandjes. Sprookjes met rafelrandjes die iets doen met, uh, met, onze, met onze, onze beleving van de wereld. Ja. Wel degelijk. Juist, met, ja. die, met, die, uh, met die realiteit als ondergrond. En dan denken wij dromen ons daar lekker van weg. Heel actief, heel bewust. Ja. Wat wil je nou aan Johan Simons vragen? Ja, ik heb een, ik heb een boodschap aan Johan Simons. Want ik dit wil is een namelijk... opera die je wil doen, maar je wil ook iets met Johan. Ja, ik? namelijk de Fledermas de, de is een operette. Ja. Die wordt vaak heel truttig gedaan. Ik heb daar een heel radicaal idee uh, over ontwikkeld. Ja. En die heb ik al aan twee intendanten voorgelegd. Dus bazen van operahuizen. En die zeiden allebei, wat een goed idee. Maar helaas, mijn operahuis, mijn publiek gaat dat niet uh, accepteren. Je moet dat uh, elders doen. En uh, nu... Johan Simons wordt de intendant van de Roertriennale. Ja. Daar wil ik het gaan doen. Dus, Johan, als je dan toevallig luistert. Dan bel je hem toch? Uh, ik heb zijn nummer niet. Oh. Maar uh, dat, dat ga ik uiteindelijk wel doen. Maar uh, wie weet. Hij is zomergast, hè? Uh, Aanstaande zondagavond. Oké, okay, nou dus wie weet kan iemand hem, iemand hem vertellen dat hij even contact met me op moet nemen. Nee, Johan, <laughs> luisteren. Doe het nou, want het, dat kan alleen maar goed worden. Um, Lotte, dankjewel. Het geweldig nou, dankjewel. om je twee uur lang hier te gast te hebben en jou. Echt bevlogenheid over opera. Um, over het voetlicht te krijgen. Dankjewel. Ja, dank je wel. Heel veel succes. Heel goed. Dankjewel. Ik twijfel er niet aan. Nogmaals, uh, La Bohème. Dus in het grachtenfestival dat vanavond is geopend. Uh, tot en met volgende week zondagavond. Overal in de stad. Buiten, binnen, op het ponton. Onder de Groene Linde. Met of zonder ro Noordje Romanesco. Uh, muziek in de stad. Dat is altijd goed. En daar maakt La Bohème dus deel van uit. Die voorstellingen zijn vol in het Compiërtheater, maar... Ga voor de deur liggen. Daar ligt trouwens ook dat ponton waar allerlei dingen gebeuren. Dus is dus niet, niet verkeerd. Je wordt op je wenken bediend in Amsterdam, muziekstad. Dat heb ik gedaan. Uh, wat gaan we zo meteen doen? Ja. Jouw programma, hè, Nora? Woord. We hebben een andere naam, een andere omroep, maar het is hetzelfde gewoon. Want jij blijft altijd hetzelfde. En aanstaande het maandag zit ik hier weer. Oh, maar rimpel. En met een interessante, alweer even interessante vrouw, Maria Barnas. Zij is en beeldend kunstenaar, maar ook dichter en schrijfster. Hij heeft jarenlang een column gehad in de NRC Hansblad. Die buiten gewoon graffineert, daarin goochelde. dus is hem heel opgehouden, maar prachtig goochelen... met onze manier van kijken naar de werkelijkheid. Want daar klopt iets niet mee. En dat, en dat weet ze op een hele geraffineerde manier te ontregelen. Ja, en dan wordt die werkelijkheid toch weer iets anders. Nou, dat is... En ze heeft een nieuwe dichtbundel, die heel interessant is. Dus daar ga ik over praten met haar. Aanzij de maandag. Ben ik dan klaar? Ik het wel. Nou, ik wens u nog een hele goede nacht. En ik zou zeggen, ga eens naar die opera, want het is echt zo gaaf. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie hier naast me woont. NCRV.